De cijfers zijn beter dan analisten hadden verwacht. De meevallende cijfers zijn vooral te danken aan Duitsland. Daar groeide de economie afgelopen kwartaal 0,5 procent. In Nederland was de krimp in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar 0,2 procent. Het is het derde kwartaal op rij dat de economie krimpt. Nederland is dus nog niet uit de recessie. De Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic krijgt geen andere rechter. Mladic had bij het Joegoslavië-tribunaal aangedrongen op het vervangen van rechter Alfons Ori.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 Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben op Paleis Noordeinde in Den Haag... de appeltjes van Oranje 2012 uitgereikt. Het is de tiende keer dat de jaarlijkse prijzen van het Oranjefonds zijn uitgereikt. Het Oranjefonds bekroont met de appeltjes van Oranje initiatieven... die verschillende groepen mensen op succesvolle wijze met elkaar verbinden. Dit jaar is het thema Groen Groeit. Prins Willem-Alexander. In de afgelopen tien jaar heeft het Oranjefonds ongeveer 200 miljoen euro toegekend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 De ijsbaan van 5 kilometer is de langste ter wereld. Die lengte was meteen ook het grootste probleem, want de energiekosten waren daardoor erg hoog. Er kwamen te weinig bezoekers om de kosten te dekken. Flevolon Ice ging in 2007 open en heeft nu een schuld van zo'n 5 miljoen euro. Het weer nog geregeld buien, hier en daar met onweer en hagel. Temperatuur rond 13 graden. Vanavond minder buien, vannacht bijna overal droog. Morgen weer buien en dan wordt het maximaal 11 graden hebben Verkeersinformatie files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij knooppunt Hoevenlaken, 3 kilometer. 2 kilometer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Maren. 6 kilometer door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan een bericht van de spoorwegen, want van en naar Rozendaal rijden geen treinen. De brandweer heeft daar het treinverkeer stilgelegd.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 De nationale tankpas van MKB Brandstof. Nooit meer romslomp rond de pomp. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl Ga nu naar gratisaandeel.nl Voor een gratis aandeel. Zo, kopje thee, lekker onderuit, even helemaal niets. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialist in lekker zitten. Ik ben 45 en werkeloos.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 Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. Dit is Radio 1. Ejo, Dit is de Dag. Margje Fixen en <hast> Elsbeth Grutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Het gras zal altijd groener zijn, daar in het land weg. Laat ja, dat moeten ze in Polen gedacht hebben, dat het gras elders groener is. En vandaag zijn vrachtwagens met Hollandse grasmat vertrokken naar Polen... voor het Europees kampioenschap voetbal. Wat is nou het geheim van dat Hollandse gras? Dat vragen we aan Erik Hendricks van Gras uit Limburg. Goedemiddag, meneer Hendricks. Goedendag. Ja, welke wedstrijden worden er op jullie gras gespeeld? Oeh, dat is een goede vraag, dat weet ik helemaal niet. Nee? <laughs> nee. Heeft u zich daar niet in diep? Nee, nee, nee. Nee, wij nee. uh, specificeren ons helemaal op het gras. En uh, welke clubs erop spelen of welke teams, dat is eigenlijk... Uh, daar houdt u zich niet mee bezig? Daar houden we ons niet mee bezig, nee. CDA-kamerlid Ad Koppian maakt afgelopen weekend bekend dat hij herkiesbaar is bij de komende verkiezingen. Koppian is een toonbeeld van een regionale afgevaardigde die opkomt voor de belangen van zijn provincie Zeeland. Goedemiddag, meneer Koppian. Goedemiddag. Gedroomt u, u er al een beetje van om straks Mona Keizer als partijleider te hebben? Nou, dat lijkt me best een aantrekkelijk vooruitzicht. Alle ogen zijn vanaf volgende week gericht op Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan waar het Eurovisie Songfestival vandaan komt. We weten niet zoveel over dat land dat zo'n twintig jaar geleden nog onder de Sovjet-Unie viel. Jan Slachter, directeur van MAKT, reisde door Azerbeidzjan voor een documentaire. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor beeld had jij van tevoren van Azerbeidzjan? Nou ja, toen ik uh, als ik aan Azerbeidzjan dacht, dacht ik ook aan Kazachstan en aan Borat. Oh ja, Borat. Ja, maar ja, dat is uh, totaal verkeerd gedacht. Ja? Azerbeidzjan is een heel modern uh, Land, rijk land, heel veel olie, waar heel veel dingen kunnen. Dus uh, ik heb daar een heel totaal ander beeld van. Gekregen. En Borat heb je daar niet aangetroffen? Die was er niet, gelukkig. Oké. Okay. <laughs> nee. En we stappen in de tijdmachine met historicus Rutger Brechtman. Ook welkom. En dichter bij de dag is vandaag Rickert Zeiderveld, die we tegen drie uur horen met zijn samenvatting over wat wij hier aan tafel bespreken. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Ga dan naar onze website ditistedag.nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u hashtag DIDD. Het lijkt mij. Uh... Niet echt uh, dat dat houdt tot de laatste minuut. Als een half uur opgelopen is, dan wordt dat een brei, denk ik. Denk bijvoorbeeld maar aan het Knorrenveld in Doetinchem bij de Graafschap. Laat mij niet vertellen dat je dan met een uh, grasmaaier en uh, met graszaad en met uh, bemesting niet een goed veld kan, uh, kan fabriceren. Ja, dat was Danny Hesp, voorzitter van de Spelersvakbond. Uitleggen hoe je een goed veld kunt maken, dat deed hij. Erik Hendricks, u bent grasexpert van Gras. Klopt. Klopt de uitleg van Danny Hesp? Nou, uh, het gaat nog een beetje verder. Uh, het is niet echt simpel. Uh, hij zegt een beetje graszaad, een beetje maaien, uh, dat komt het wel goed. Ja, nou, dat is misschien bij hem in de tuin zo, maar er, niet in het stadion. Dus het uh, stadion, uh, dat, wordt, uh, dat veld wordt helemaal opgebouwd. Verschillende grondlagen, kiezelstenen. Een verschillende soorten grond en uh, ja uh, dat houdt dus eigenlijk in dat uh, je een hele goede waterdoorlaatbaarheid moet hebben op dit veld. het veld. Het is meer dan alleen maar even wat goed graszaad ja, erin strooien en dan maaien. Precies, je moet ook een goed, van, uh, ja, je moet een goed fundament hebben, wil je ook een fatsoenlijke grasmat er neer kunnen leggen. Ja. Nou is het zo dat u be gra bedrijf gras levert voor ek voetbalstadions. Hoe ja. gaat dat dan in zijn werk? Wordt u dan gebeld een paar maanden van tevoren? Van, uh, ja uh... vaak wel. Ja. Ja. En dan zeggen ze zoveel vierkante meter alsjeblieft. <laughs> of hoe gaat dat dan? Nee, uh, vaak uh, gebeurt het uh, ook uh, via inschrijvingen. Dus dan moet je aan de bak, dan moet je gaan lobbyen uh, om je producten te promoten. Want dan uh, is er een stadion of een evenement die zegt... we, we ja, willen we graag wat mensen hebben die dat gaan leveren. Uh, klopt, precies. Uh, het gaat ook vaak uh, vanuit de overheid. Dus uh, zij moeten dan ook uh, een uitschrijving doen. Ze kunnen niet zomaar ons opbellen en zeggen lever het maar. Dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat kan gewoon niet. Nee. Uh, en wat doe je dan om ze te overtuigen? Neemt u dan een stukje gras mee of zo? Nou, in de loop der tijd is het zo uh, dat we onze referenties eigenlijk uh, voor ons spreken. Uh, ja, omdat we eigenlijk al zoveel uh, velden gedaan hebben. Wat, welk veld bijvoorbeeld? Dat uh, het, is, het, het, het, het is eigenlijk begonnen in uh, midden jaren negentig met de Arena... En dat is eigenlijk een van de eerste stadions die destijds... Uh, eigenlijk het moderne tijdperk van de stadions inluiden. Want dat was toch altijd een gedoe met het gras? Ja, dat klopt. Omdat ze daar een dak bovenop hebben gebouwd. Oh, ja. En uh, ja, dan mis je dus licht en lucht. En uh, zoals we allemaal weten, gras zit groeit binnen niet. Nee, thuis en, ook niet, hè? <laughs> nee. <laughs> dus, uh, en vandaar uit is toen... Uh, zijn er eigenlijk allerlei nieuwe technieken ontwikkeld om die gasmatten zo lang mogelijk in leven te houden in het, in het stadion. Want was het zo dat het in de arena helemaal niet ging met dat gras totdat u erbij kwam? Nou, uh, zoveel eer wil ik niet naar me toe trekken, maar uh, het, het is wel zo dat... Uh, Mede door onze technieken is uh, het ja, steeds langer houdbaar is gebleven en uh, ook in het uh, stadion. En nou is het zo dat vandaag en morgen rijden er vrachtwagens vanuit Limburg, waar ja. op het bedrijf zit, naar Polen, naar, naar Warschau. En daar, uh, wat zit erin, in die vrachtwagens? De rollengras. Rollengras. <laughs> u, u, u moet zich voorstellen: het zijn rollen die uh, in, in dit formaat zijn, ze 1,20 meter breed en ongeveer 15 meter lang. Ja. Jan, elke, de slachter elke, die probeert het even uit te komen. De normale grasmaat die is maar 40 centimeter breed, 2,5 meter lang. Dat is iedere keer een vierkante meter. Ja. En wij vervoeren die zijn uh, 15 meter lang, 1,20 uh, meter 20, uh, breed. En dan zijn ze een goede 3 à 4 centimeter dik. En die dikte, daar breng je ook mee de stabiliteit mee. Want, maar als je, rolt, want als je die uitrolt, ja. ook door het, door het gewicht, die kun je direct bespelen. Want u rolt ze dan op, ze liggen dan in de vrachtwagen... en dan rijdt ja. u heel snel naar Polen ja. en dan worden ze weer uitgerold. Precies, zo en snel mogelijk. En kunnen ze daar niet gekweekt worden? Of is het nodig dat u ze vanuit Nederland naar Nee, tekenen. want uh, wij hebben daar ook weer speciale technieken voor... om dat uh, graszaad uh, op te kweken in een uh, speciaal substraat. En uh, ja, dat is uh, eigenlijk onbekend in, in, uh, in Polen zelf. Ja, en dat gaat u natuurlijk ook niet vertellen. Nee. Dat is het geheim van de smid, kan ik me zo voorstellen. <laughs> ja. Want dan komt dat gras aan in Warschau. Ja. En dan gaan nu mensen het ook meteen uitrollen in dat ja. stadion? Uh, in dit geval doen we ze alleen maar leveren. Het uh, zijn lokale bedrijven die ze daar zelf doen leggen. Dat is eigenlijk ook weer politiek zo beslist. Dat er, uh... Zou u het liever zelf doen? Uh, liever wel, ja. Want? Omdat wij het beter kunnen. Ja. Ja? ja? Wat doen die Polen verkeerd dan, denkt u? Of waar bent u nou, bang voor? Nou, is verkeerd. Het eh... gemeld worden, volgens <laughs> mij. Ja, nee, dat nee, op, op, op zich doen ze het niet verkeerd. Want onze specialiteit is vooral in dat wij het veel sneller kunnen. En wij hanteren voor onszelf ook een andere maat van graszoden die we erin leggen. Die nog meer stabiliteit biedt als. De manier waarop het nou gedaan is. Ja, dus het is eigenlijk beter als u het doet. Ja. En als het er dan ligt, moet er dan elke dag iemand met een gietertje overheen? Of hoe N werkt het dan? Nee, nee, nee. Het uh, is afhankelijk van het stadion. Uh, elk stadion heeft zo zijn eigen uh, klimaat. En uh, afhankelijk daarvan uh, ja, wordt er ook een, uh, een bemestingsberekeningsplan gemaakt. En dat is voor elk stadion apart uh, is er een apart plan voor. Ja, en dan moet iemand zorgen dat dat netjes gebeurt elke Precies, dag. Precies, de Greenkeeper, die, ja. die zorgt ervoor. De hoe? De Greenkeeper. De Greenkeeper, ja. die is verantwoordelijk voor het gras. En dan, uh, wanneer wordt de eerste wedstrijd erop gespeeld? Op wat u nu naar Begin, de, begin juni, meen okay, ik. Oké, dus het ja. heeft een paar weken nodig om daar even goed te liggen. Precies, dan uh, kan het uh, klimatiseren. Ja, welk uh, gas gaat er naar de Oekraïne? Is dat ook uw gras of niet? Nee, dat gaat niet ons gras toe. Had dat u wel gewild, hè? Dat hadden we ook gewild, maar uh, ja, het is ook een kwestie van geld. Dus uh, daar ligt uh, gewoon slechtere uh, Nou, nee. Uh, ja, het is, je, je kan het niet zo zwart wit stellen dat het slecht of, of goed is. Weet je wel. Dat, uh, zo is het nou ook weer niet. Uh, het is een iets, iets mindere kwaliteit. In de zin van... Uh, ja. het, het, is, het is eigenlijk een kwestie van uh, hoe, je de, hoe je je dat precies inlegt. Dat, dat daar is... spelen wij wel met z'n allen. Ik bedoel, ja. Is wel een, ja, Jan? Uh, we hebben een achterstand, merk ik nu. Ja. <lacht> nou, <lacht> we hebben een heel goed team. Dus en wat kost het dan? Een vierkantje meter gras? Ook weer afhankelijk van het stadion en het project. Uh -huh. uh, het varieert uh, ja, vanaf, vanaf 100.000 tot 200.000 euro. Voor zo'n grasmat. Voor zo'n gasmat. Zo, dat is best wel uh, veel ja. geld. En hoe zit u nou nou zo'n wedstrijd te kijken? Kijkt u naar de spelers of kijkt u naar de grond? Uh, eigenlijk allebei. Het eerste waar we naar kijken is het gras. Ja, ligt het <laughs> een dan, beetje strak? Uh, en dan kijken we naar die overzichtscamera, als die van links naar rechts gaat, hoe het, hoe het erbij ligt. En dan uh, afhankelijk van wie er speelt en uh, hoe ver we gevorderd zijn in de finale. Kijken we dus ook naar de Wester. En wat nou als het, als, het, als het er niet uitziet? Dan zit u thuis te kijken en dan. Nou, dan begin ik te zappen. <laughs> Heeft u dan niet de neiging om in het vliegtuig te stappen om te zorgen dat het weer goed komt? Of... Uh, ja, op dat moment zelf ja, kan, je, kan je niks meer doen, dan is het gewoon een feit en dan. Uh, ja, het zijn je zo. Maar het is wel eens gebeurd dat u het terugzag. Dat we het terugzagen en dat we dachten: van uh, oei. En, uh, en wat was er dan fout gegaan? Waar hadden vaak, we... uh, wat, er, wat, er, wat er vaker gebeurt is dat er. Uh, uh, gedurende het transport dat er toch wel wat broei optreedt in het gras zelf. Dus dan gaat hij verkleuren. Alleen technisch gezien, uh, qua bespeelbaarheid, maakt het niet uit. Hm. Als het gras nu groen is of een beetje geel. Of maar dan ziet het er een beetje zielig uit. Misschien. Precies. Qua, qua beeldvorming is het niet goed. Nee. Maar qua bespeelbaarheid maakt het helemaal niks nee. uit. Nou weet ik dat heel veel mensen tobben met hun gras. Ik ook. Hoe krijg je nou thuis... En Jan, jij ook? Ja. Hoe krijg je, maar je nou thuis... Ja, en, en behalve nooit, gras. Behalve gras. En het wordt nooit goed. De, in die stadion ziet het er dan fantastisch uit. Dat willen ja. we thuis natuurlijk ook. Zou dat hm. kunnen? Ja, natuurlijk kan dat. Hoe dan? Ja. Eigenlijk is het heel simpel. Het is eigenlijk, uh, je moet regelmatig maaien, regelmatig bemesten, regelmatig water geven. Ja, dat klinkt Ja, dat, ja. Doe ja. dat doen we allemaal. Dus stel dat als je elke dag een bad gaat, weet je wel. Als je een week niet in bad gaat, ja, dan gaat het ook niet goed weten. Nee. Ja, Maar Op een gegeven moment stond <laughs> mijn tuin helemaal vol met paardenbloemen. Mm -hmm. En uh, toen heb ik de tuinman gevraagd, kunnen we daar een oplossing voor zoeken? Toen heeft hij dat helemaal omgespit eigenlijk. Geverticuteerd. Het zag er niet uit toen ik terugkwam. Mm -hmm. ja. Nu zijn die paardenbloemen weg, maar nu heb ik maar grietjes. <lacht> dus... <lacht> Meneer Hendrik, wat, ga, wat gaat hier fout? Ja, nou Die grond die is gewoon vergeven van, van zaden. Alle, alle mogelijke zaden en, en zaden die in de lucht zitten... Die, ja, dat krijg je gewoon op een gegeven moment uh, in je gras. Want die gaat groeien. Maar wat nou als uh, dat in een voetbalstadion gebeurt En de voetballers moeten er maar Nou, vaak komen ze ver. Niet omdat het is zijn gras maar al uh, verbruikt. Dan is die op en weg... Hmm. Uh, dan praat je toch over gras ja. wel op meerdere jaren ja. ligt... waar dan ook on, onkruiden in, in voorkomen en die je dan uh, gaan domineren. Wat moet je nou doen om het eruit te krijgen? Ja, wat is nou, er nou je je, je, je kan twee dingen de. doen. Het dus, of een chemische bestrijding of uh, je gaat het met de hand doen. Allemaal met de hand eruit trekken. Dus dat is hetzelfde als onkruid bieden uh, uh, tussen struiken. Dus, uh, dat, maar een nieuwe grasmat inleggen leggen is geen optie. Dat kan ook. Dat zie ik natuurlijk het liefste als ja, je dat, dat doet. <laughs> <laughs> misschien kunnen jullie na de uitzending even ja, uh, een afspraak maken. Dus ja... Eigenlijk is het, of, of regelmatig van meer. dat is maar hoeveel tijd en uh, energie erin in wil steken. Straks maken we kennis met een land dat bijna niemand kent, maar waar wel over een week 150 miljoen kijkers getuigen zijn van het Eurovisie Songfestival. Nu eerst een gesprek met een Zeeuw die door sommigen als koppig wordt gezien. Ad Koppian uit Zoutenlanden wil door als Tweede Kamerlid. Hij stelt zich opnieuw beschikbaar als kandidaat voor het CDA. Dat heeft het algemeen bestuur van CDA Zeeland bevestigd. Koppian had zijn positie in beraad na de val van het kabinet Rutte. Het partijbestuur maakt op 11 juni bekend wie er op de kieslijst komen. Afgelopen week maakte CDA-Kamerlid Ad Koppian via de regionale omroep Zeeland bekend... dat hij zich bij de verkiezingen in september herkiesbaar stelt. Meneer Koppejan, waarom? Ja, omdat mijn werk nog niet af is. Nee, en wat om, moet u nog doen allemaal? En omdat we nu juist voor een hele goede uitdaging staan als uh, CDA... kijk, datgene waar ik een jaar geleden al voor pleitte... dat we als CDA de koers moesten verleggen, terug naar het midden... weer met een eigen authentiek verhaal moeten komen en uh, ook de partijvernieuwing moeten aandurven. Ja, dat zie ik nu allemaal gebeuren. Ja, dus ja, dan is het toch zonde als je daar geen bijdrage aan ja. kan leveren. Ik heb natuurlijk de afgelopen jaren best wel afgezien. Ja, ja, ja. Uh, eindelijk voelt u zich weer thuis bij uw CDA. Nou ja, ik heb het idee van, uh, we gaan nu de goede kant op. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Ja. U wilt een goede plek hè, op de lijst. De vorige keer stond u op plek 21. Is dat te laag? Ik was 20. 20 is een mooie plek. Okay. Maar uh, ja, ik heb, ik heb natuurlijk wel even met mijn vrouw moeten praten... want de afgelopen jaren waren niet makkelijk. En ze heeft ook tegen mij gezegd, Ad, je mag het nog een keer doen, maar dan vind ik ook dat het CDA voluit voor jou moet kiezen. En daarom heb ik gezegd, ik ga wel voor een direct verkiesbare plaats. En tot welk tot cijfer moeten we dan denken? Nou, ik, de, laten we maar gewoon de, de peilingen als, als de maatstaf nemen en dan komen we wel ergens uit. Meestal zeggen politici, het zijn maar peilingen, maar in ieder geval zijn die dus belangrijk. En dat is twaalf zetels uit. of zo, toch? Nee, we gaan uh, stevig omhoog. Hè? We zitten al op 16 en oh, ja. ik ben ervan overtuigd dat we de komende tijd nog meer gaan stijgen. Was het ook een optie om het niet te doen, meneer Kopperjan? Ja, dat was ook een optie. Serieuze ja. optie? Ja, want ik ben uh, jaren hiervoor altijd ondernemer geweest. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En ik ben ook uh, ja, klaar voor om dat eventueel zo weer op te pakken. Maar zoals ik u zei, ik zit nu 5,5 jaar in de Kamer. Uh, deze periode heeft maar anderhalf jaar geduurd. Ik ben net goed bezig. Ik ben woordvoerder economische zaken voor ondernemers. Ik kan heel veel dingen aanpakken waar ik zelf als ondernemer, uh, toen ik ondernemer was, veel last van heb gehad. Ja, dat wil ik graag afmaken. Ja, u zei net al, uh, het was lastig, het was afzien. Um, u zei uh, deze dagen in een interview, het doet pijn erover te praten. U doet dan expliciet op het kabinet Rutte en de gedoogconstructie met de PVV. Waar zit die pijn? Nee, goed, daar wil ik niet geheimzinnig over doen. Alle discussies die daaraan vooraf zijn gegaan in, in de fractie, partijcongres. Um, als wat je ook over je heen krijgt. Als je inderdaad zegt uh, dat je hier grote moeite mee hebt, dat je ook tegenstemt. Ja, ik ben dissident genoemd, terwijl ik me nooit dissident uh, heb gevoeld. Want ja, als, we, als ik ook kijk waar we nu als CDA naartoe gaan... Ja, dan vind ik dat het volop het behoort tot de mainstream van het CDA. We ja. gaan weer terug naar die uh, grote volkspartij, die middenpartij... die niet links is of rechts, maar die gewoon weer staat voor een eigen verhaal. Ja, u, u, u noemde zichzelf dus geen dissident... maar wat was u dan wel de afgelopen jaren volgens uzelf? Nou ja, ik denk dat ik een onafhankelijk christendemocratisch volksvertegenwoordiger uh, was... die gewoon uh, een eigen verhaal heeft... En, uh, en ja. Ja, soms als het moet ook bij zijn standpunt blijft. Nou is er de afgelopen tijd wel discussie binnen uw partij... over de vraag, moeten we het nou nog hebben over die tijd? Over die tijd met de PVV. Daar zie je eigenlijk een beetje twee kampen in. Hè? Sommige mensen zeggen, schouders eronder, we gaan weer door. We hebben het er niet meer over. Anderen zeggen, nee, we moeten het daar wel over. hebben. wat wilt u? Nou ja, ik vind als je als CDA in het terrein wil komen met het verleden... dan helpt het niet om deze te ontkennen... of te proberen deze te, te verdoezelen. Je zult gewoon... Ruimhartig moeten erkennen dat de keuze voor de gedoogconstructie... met de PVV destijds gemaakt, met wellicht met de beste bedoelingen, uiteindelijk heel verkeerd heeft ja, En is dat, is dat voldoende erkend, wat u betreft? Als u zo... Nou ja, u hoort mij heel duidelijk erkennen. En ik, uh, ik vind dat u die vraag aan anderen moet stellen. Ja, ik zie Jan Slachters hoofdschuddend hier ja, zitten. Ja, ik ben het met, met, met Koppenjan eens. Ik vind dat van, ook van de kandidaat-fractieleiders uh, er te weinig. Uh, er wordt steeds geroepen van. En Bleken maakte zich onlangs ook kwaad bij Paul Witteman. Nee, we hebben heel veel bereikt in die anderhalf jaar tijd. Nee, we hebben een fout gemaakt. Mea culpa. En het jij, goed... jij wil dat horen? Ik wil dat horen. Ik bedoel, ik denk dat als ik het alleen maar ga... Dat is natuurlijk iets wat mij erg aangaat. Ik hoor ze helemaal niet meer over de ouderen praten. Ik bedoel, er zijn heel veel ouderen weggelopen van het CDA... die we weer terug moeten vinden. En ik zou er aan hechten als... En dat is wat Koppiejan zelf ook zegt... Dat er gewoon vanuit de fractie... En vanuit het, uh, uh, de mensen die leiding geven aan deze partij gezegd wordt, wij hebben toen een fout gemaakt. Wij bieden ons excuus aan en dat we dan wat dingen hebben binnengehaald. Nou, we hebben dat wil jij niet horen. Dat hoef ik dan liever niet even te. Wanneer ik op Jan. Nou ja, goed. Kijk, ik vind het best dat we ook mogen spreken welke goede dingen we de afgelopen anderhalf jaar hebben gedaan. Maar het kabinet, kabinet VVD-CDA heeft echt wel het een en ander gepresteerd. En vind ik ook, daar mag je ook trots op zijn. Als ik met name even kijk naar financiën. Onze minister Jan-Kees Jagen heeft gewoon een heel goed beleid gevoerd, ook in Europa. Maar ja, maar even naar die pijn, want daar hadden we het over. Hè? En die ja, erkenning die pijn die is daarvan. Er. En die ga ik ook niet ontkennen. En die pijn die heelt alleen maar langzaam, maar ook, die heelt ook het beste als je hem eerlijk erkent... Maar had u niet zelf ook nog de afgelopen jaren wat meer uw nek uit kunnen steken? Nou ja, kijk, ik heb er heel bewust voor gekozen om de discussies bij ons in de fractie te voeren. Kijk, als ik voortdurend, achter de schermen bedoel Achter u? de schermen, als ik voortdurend uh, mezelf op de borst klop en zeg wat voor afwijkend standpunt ik wil innemen, dan ben ik natuurlijk helemaal niet zo effectief dan wanneer ik die discussie mm. gewoon collegiaal met mijn collega's. Wat bereikt u daarmee? Kunt u voor noemen? Nou ja, goed, kijk, uh, er is heel veel gediscussieerd over Mauro. Nou, Mauro mocht blijven en dat is de Dankzij ook. u. Nou, dankzij mij en mijn collega's die gezamenlijk daarvoor gekozen hebben. Maar daar heb ik natuurlijk wel mijn rol in gespeeld. Hetzelfde kun je zeggen van het meisje Shahar. Je kunt het ook zeggen over de strafbaarheidstelling van illegaliteit. Die is uiteindelijk niet zo strafbaar gesteld als aanvankelijk de plannen waren. Uh, wanneer het gaat om de huishoudinkomenstoets... is er een motie uh, sterk gekomen die heel duidelijk zegt... dat die mensen die wel willen werken, maar niet kunnen werken... nooit van één ja. uh, uitkering moeten kunnen rondkomen. Kortom, allemaal zaken waar we als CDA-fractie wel degelijk het verschil in hebben gemaakt. Waar ik me heel hard voor je hebt ingezet ja. in die fractie. En waar ik misschien niet altijd de eer voor krijg... maar dat vind ik dan niet belangrijk. Het gaat mij om het resultaat. Ja, u heeft het uh, niet voor niets via de regionale omroep de wereld ingebracht... dat u uh, nog, nog weer eens naar de Kamer wilt. U profileert zich heel bewust als, als CEO in Den Haag. Um, brengt dat ook verplichtingen met zich mee? Nou ja, het is vooral een eer om alsjeblieft in Den Haag te mogen opereren. Ik bedoel, het is een stukje van je eigen identiteit. Ik ben daar geboren en getogen. Maar voelt u zich ook echt iemand die de provincie moet vertegenwoordigen, daarin? Ja, het CDA kiest er heel natuurlijk voor om uh, haar Kamerfractie uh, samen te stellen met mensen uit alle mogelijke regio's en met alle mogelijke achtergronden. Daarin zijn we ook een echte volkspartij. Dat betekent inderdaad dat Zeeland daar ook bij hoort. En dat ik natuurlijk speciale aandacht heb voor Zeeland. Maar tegelijkertijd ben je ook gekozen als Tweede Kamerleut voor alle Nederlanders. Ja. Dus het algemeen belang staat altijd voorop. Ja. We hebben gebeld met de politieke redacteur van de Omroep Zeeland, Frank de Korte, en hem even gevraagd hoe hij uw positie en uw kansen taxeert. Laten we daar even naar gaan luisteren. Hoe kijkt de gewone Zeeuw tegen Ad Koppian aan? De een zegt het is een kwal zonder ruggengraat. De ander loopt met een weg. Omdat Ad Koppian stiekem best veel voor elkaar krijgt. Kijk, het is voor heel veel Zeeuwen de directe link naar de Tweede Kamer. Je kunt Ad Koppian gewoon bellen. Zijn nummer staat in je telefoonboek waar hij woont in Zoutenlanden. En hij is altijd benaderbaar. Uh, anderhalf jaar geleden was hij de dissident. En nu is hij eigenlijk de gevierde man, want hij heeft toen al gezegd... het gaat niet goedkomen met de samenwerking met de PVV. Dat heeft in de afgelopen jaren heel veel media-aandacht uh, gegeven. Het CDA uh, is bereid om het dwarsliggen van Kopjant te vergeven... als het uh, extra zetels oplevert. Stemt een zeeuw op een zeeuw. En dat maakt op zich eigenlijk niet zo heel veel uit. Wel is het zo natuurlijk dat uh, als jij Kopiant kent... dan stem je makkelijker op hem. Ja... Dat waren heel veel typeringen van u. Eén ding die er gezegd werd... Eh, het CDA heeft op zich geen belang bij u... omdat u een zeeuw bent, maar u was dissident... en dat levert zetels op. Klopt dat beeld? Nou ja, ik ben wel een vertegenwoordiger... van een heel duidelijke stroming in het CDA. Het een christelijke sociale stroming... die heel veel moeite had met deze gedoogconstructie met de PVV. Dat geluid heb ik heel bewust ook in de fractie willen laten horen... Uh, en dat geluid is ook steeds meer overgenomen in de fractie. En nu zijn we ook met z'n allen tegen de PVV. Dus in die zin uh, inderdaad... Heeft u schoongemaakt. Ge... Maar wat ik me dan toch afvraag, meneer Koppejan... Uh, als u dan die kiezer aanspreekt, en dat, dat is gewoon zo... waarom heeft u zich dan iets, niet iets meer laten horen? Ik denk dat die kiezers daar wel heel erg behoefte aan hebben gehad... de afgelopen anderhalf jaar. En natuurlijk is het mooi dat u dat binnen de fractie heeft gedaan, maar ja. Ja, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel hier in de Tweede Kamer... om meerderheden te krijgen. Om mensen mee te krijgen voor je standpunt. Je krijgt mensen mee... Als je het debat voert in de fractie, je krijgt mensen niet mee als je voortdurend de media op. Nee, opzoekt. maar nu bestond, wel het beeld, je, nu, bestond, nu bestond wel het beeld dat u en mevrouw Verrier allemaal maar een beetje over u heen heeft laten komen. Wat misschien niet klopt, maar dat beeld hebben we wel gekregen. Ja, dat is het verschil tussen beeld en werkelijkheid. En u bent die journalist en u bent er ook voor om dat beeld recht te zetten. Dat is uw werk. Jan Slachter? Nou ja, goed, ik, ik was wel heel erg blij met, met koppel en Vrije. Daar ben ik nog steeds. Omdat ze toch een beetje mijn geweten waren binnen de fractie. Zo voelde jij was, dat Zo wel. voelde ik dat. En ik wist ook wel dat als het echt te gek zou worden... dat ze dan ook zouden ingrijpen. Hm. En dat gevoel heb ik altijd wel gehad. Dus ik ben heel erg blij dat hij doorgaat. Uh, en, en laat die maar mijn geweten zijn, want het is goed om daar. Uh, Geef je dat zomaar af, Jan? Ja, nee, goed. Ik, ik vond het, ik vond het heel, heel goed wat ze hebben gedaan bij Mauro. En er zijn ook allerlei andere dingen die hij heeft gedaan. Met, met name ook de druk die ze hebben ervaren. Van, he, toen er gekozen moest worden van. Gaan we nou wel of niet met de PVV? Uh, wat ik dan wel van Coppians van willen weten. Of hij reacties heeft gekregen van, van collega's. Wat die ervan vinden. Dat hij weer op de lijst wil komen. En dat hij ook op een plaats wil staan. Dat hij echt uh, gekozen kan worden. Het nee, is wel leuk dat u dat vraagt, want ik kreeg een, een tweet van uh, Greg Koopmans, waarin hij aangaf: Mooi dat je weer kandidaat staat. Nou, dat vond ik wel een opsteker. Dat vind ik leuk. Dus in die zin ja, denk ik ook dat mijn investering in collegialiteit ook geholpen heeft. En ik zeg ook in alle eerlijkheid: achter de schermen is er soms echt hard aan toegegaan. gegaan. Dan heb ik ook echt al eens een keer gezegd: tot hiertoe en niet verder. Uh, maar Wil, ik heb, meteen, een, ik heb u... dat ook bewust ja. achter de schermen gehouden. Ja, ja, omdat kun, maar vind... mogen we daar één voorbeeld van? Nou ja, ik noem u de voorbeelden van Mauro en uh, wanneer het gaat om de huishoudinkomsttoets. En toen heeft u echt op de, op, met de vuist op tafel gezegd, geslagen en gezegd... als dat niet van tafel gaat, dan ben ik weg. Nou, nee, ik ben niet weg. Ik blijf. Of ik blijf, maar dat was nee, maar... zo'n hard punt voor mij. Maar uiteindelijk, en daar ben ik heel erg trots op... zijn we er als, als 21 uh, fractieleden altijd gezamenlijk uitgekomen. Dat vind ik ook de kracht van deze fractie. Ja, kandidaat-lijsttrekker Marcel Wintels... die vindt dat lo lokale, hè, regionale smaakmakers... een hoge plek op de landelijke lijst zouden moeten krijgen... He, met een eigen achterban. Vindt u zelf, ja, zou u zichzelf willen typeren als zo'n smaakmaker? Ja, ik vind het altijd gevaarlijk om, om jezelf te moeten typeren. Dat laat ik graag aan anderen andere over. Maar natuurlijk, ik ben een lokale uh, zeer smaakmaker. Ik vind het overigens wel van belang dat we natuurlijk... naast regionale vertegenwoordiging in de fractie... ook kijken naar de verschillende deskundigheden die je nodig hebt. Mm -hmm. He, je hebt een financieel deskundige nodig, je hebt een buitenlandwoordvoerder nodig... Je hebt een, een gezondheidsdeskundige nodig. Dus naast regionale spreiding is ook deskundigheid van groot belang. Ja, en als we dan daarnaar kijken, wie is dan de ideale fractievoorzitter, volgens u? Nou ja, kijk, we hebben nu eerst een lijsttrekkersverkiezing. Ja, wie is en, uw favoriet? En uh, ja, daar heb ik van uh, voorgenomen om, om niet, net als al die andere CDA-prominenten die al uh, zich op sites uh, promoten, uh, voor een bepaalde kandidaat. Ik vind dat de leden van het CDA. Uh, prima in staat zijn om een eigen afweging te maken... dat ze daar geen stemadviezen voor nodig hebben... van wethouders of van Tweede Kamerleden. De debatten zijn ook nog niet afgelopen. Ik vind het ook niet netjes om al je voorkeur uit te roepen... terwijl de debatten nog volop lopen in het CDA. Dus geef de CDA's nu maar uh, gewoon uh, het woord. Ik wil het best wel zeggen... Uh, mijn voorkeur is uitgegaan naar een vrouw. Als ik kijk, uh, want de vrouwen op dit moment met het tofie, CDA he? klaarspelen... dan zeg ik, de toekomst van het CDA is bij de vrouwen in goede handen. Mona, Mona, <laughs> Mona. Ja, zij roept... we, we hebben drie vrouwelijke kandidaten. <laughs> ja, ja maar, maar ik denk toch, u, u zei al in het begin van... nou, onder Mona Keizer... Ja, maar zij, is... zij heeft wel gezegd, zij sluit samenwerking met de PVV... Oh, ja. uh, niet opnieuw uit. Dus ik, ik, ik twijfel of, uh, of, ah, of zij het is. Ah, ja. Zegt Jan Slachter daar iets uh, goed... Jan slacht, Slachter zegt vaak heel goede dingen. <lacht> dus we hebben er nog maar twee. Oh, we hebben er nog maar twee, ja, inderdaad. <lacht> ik, uh, zo... ik zeg niks. Nee. En die speech is natuurlijk ook niet heel waarschijnlijk. Nee, dus het is waarschijnlijk. Dus nou, we weten het wel, denk ik. Goed, Goed, Ad Adkopjean, u gaat ons verlaten, want u heeft verplichtingen in de Tweede Kamer. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En zometeen na het nieuws uh, praten we verder met Jan Slachter van Max. Die was op bezoek in een, ons allen vrij onbekend land, Azerbeidzjan En met de historicus Rutger Brechtman gaan we praten over het verschijnsel lijsttrekkersverkiezingen. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Dorfman. Radio 1. Het NOS-journaal. Buiten de rechtbank in Oslo, waar het proces tegen Anders Breivik wordt gehouden... heeft een man zichzelf in brand gestoken. Op het moment dat de man zichzelf in brand stak, was het proces bezig. Hij is tegengehouden toen hij probeerde om de rechtbank binnen te komen. De man raakte volgens de politie zwaar gewond.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 ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met de A28, Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en afwitmaarn 5 kilometer. Bij Maarn is de ook dicht vanwege een spoedreparatie. Gaat nog een tijdje duren. Verkeer richting Amersfoort Zwolle kan het beste omrijden via Hilversum. Verkeer vanuit Utrecht richting Amersfoort rijdt om via Apeldoorn. Dan nog vertraging bij de treinen. Van en naar Roosendal waren een tijd lang geen treinen. Het treinverkeer is net weer op gang gekomen. Maar houdt u daar nog wel rekening met vertraging? Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel. Een man die ervoor zorgt dat we misschien wel de beste worden op het EK voetbal. Want hij levert de grasmat in het stadion van Warschau, Erik Hendricks. En Jan Slachter van Omroep Max reisde door het land dat niemand kent... maar waar volgende week miljoenen ogen op gericht zijn vanwege het Songfestival. Azerbeidzjan is dat land en hij gaat ons inbeiden in de geheimen van die oude Sovjetstaat. En Rutger Brechtman neemt ons mee in de tijdmachine over het verschijnsel lijsttrekkersverkiezing. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u hashtag DIDD of ga naar onze website. Dit is de Groeten uit Azerbeidzjan. Zo heet de documentaire die Jan Slachter maakte in dat land. En volgende week komt daar het Eurovisie Songfestival vandaan, Jan. Was dat de reden om die documentaire te maken, dat songfestival? Nou, in eerste instantie niet. Wij hadden een, een, een tijdje geleden, ik denk anderhalf jaar geleden... een aantal ambassadeurs bij ons op bezoek in de studio bij Tijd van Max. En daar was ook de ambassadeur bij van Azerbeidzjan. En ik raakte met hem in gesprek. En hij vertelde over zijn land, heel enthousiast. En ja, ik had er een heel ander beeld van, wat ik net al zei. Kazachstan, Borat... En ze zei, nee, het is een heel rijk land. We hebben een rijke cultuur en prachtige gebouwen, mooie natuur. Uh, dus nou ja, toen, toen heb ik gezegd, van nou kom ik een keer langskomen. Ga ik een keer, uh, ja. ga ja. een, keer daar een reportage over maken. Mm -hmm. En tegelijkertijd, een aantal maanden daarna, won Azerbeidzjan het Eurovisie Songfestival. Dus ja. eigenlijk nog meer een gelegenheid om Mooi. naar het land af te reizen. Mooie combinatie. Even voor ons, die het niet allemaal helemaal helder hebben. Waar ligt het? Ja, het ligt, uh, het, is, het is het grenste aan Iran, aan, aan Georgië... Aan Armenië en aan Rusland. En dan heb je uh, de Kaspische Zee. Ah, Dat ja. is waar het land ook aan grenst. En het hoorde vroeger bij de Sovjet-Unie? Twintig jaar geleden behoorde het nog tot de Sovjet-Unie. Of 21 jaar geleden. En nu is het een onafhankelijk land. Onafhankelijk land, ja. ja. En wat, wat, wie, wie heeft er het voor te zeggen? Nou ja, goed, er is een president. Uh, uh, er wonen acht miljoen mensen. Het is twee keer zo groot als Nederland. Uh, het is een land, het is een jonge democratie. Zoals ze zichzelf noemen. Ik ben daar niet naartoe gegaan om, om, om de politieke achtergrond en wat dan ook. Ik wilde zien, wat heeft dit land? Wat, wat drijft die mensen? Nou, het is een ontzettend rijk land. Het wordt ook wel het Dubai aan de Kaspische Zee genoemd. Want ze hebben olie, hè? Olie, ontzettend veel olie. Want je kwam het land binnen en wat viel je als eerste op? Nou, ik kwam in de stad Baku aan en daar woonden 2 miljoen mensen. En uh, dat een, een cappuccino daar uh, 4,30 euro kost. En hè? dat je daar alle merken hebt die wij misschien zelfs nog ineens in Nederland hebben. Dat er alles wordt hersteld, dat, dat er heel veel oude gebouwen staan... bijvoorbeeld de, Maag, de toren die, die, die zit honderden jaren oud... en dat ze overal bezig zijn om dat land zodanig weer... want als je kijkt naar voormalige Sovjet-landen... zoals Moldavië, Oekraïne... kijk, in de tijd van de Sovjet-Unie was er volgens mij maar één architect... en die gebouwen lijden allemaal, lijken allemaal op elkaar. Ja. Maar daar onderscheidt het zich enorm. Al die oude gebouwen zijn intact gebleven... of worden weer herbouwd of worden weer gerenoveerd... Dus ik vond het een, een bruisende stad. En wat voor mensen, wat, wat, wat, waar leven de mensen van? Leven, werken ze allemaal in de olieindustrie? Nou ja, veel natuurlijk. Ik bedoel, dat, dat is wel de belangrijkste bron van inkomsten. Twee miljoen mensen. Uh, uh, ik heb ze allemaal gesproken. Het viel mij ook op, want er werd natuurlijk gezegd. Allemaal twee maar, miljoen? Nee, maar het aantal van hen geworgen, gesproken, ja. sorry. Uh, nee, dat was ik wel heel lang weer geweest. Ja, ja. Maar uh, nee, ik bedoel te zeggen dat, dat er werd ons geen strobeeten in de weg gelegd We mochten overal filmen. We mochten met iedereen praten. Het was niet constant dat er iemand achter ons aanliep of wat dan ook. Dus ja, ik vond het... en het is ook een... als je buiten Baku gaat... naar Gabala, daar, dat noemen ze zelf... Klein Zwitserland. Hm. Nou, de, de watervallen... en de bergen en noem het allemaal op... komen je tegemoet. Veel resorts... Het is nou niet het land waar je van misschien direct denkt: van ik ga daar nou op vakantie. Maar ik vond het wel een heel mooi land. Ja, ja, dus Erik er... Hendricks heeft u wel zijn grasmatje daar gelegd. Nee, nee, nee. <laughs> daar liggen mogelijkheden. Nee, heen. we zijn wel in de buurt geweest in Oezbekistan. Okay. Daar, daar zijn we wel een keer ja. geweest. Ja. En ook gras daar geleverd? Ja, ook gras okay. geleverd. Oh ja. Per vliegtuig nog wel. Kijk, dat kan ook nog. Ja. Ja. <laughs> kan ook. Jan, uh, je zei nou: ik heb de indruk dat mensen wel konden vertellen wat ze wilden. Deze 60-Europarlementariër Gebrand die vertelde eerder dit jaar in één Vandaag dat hij zich wel zorgen maakt over de beperkingen die journalisten opgelegd krijgen. Hij zei, het, hij zei het als volgt. Zij geven uh, totaal geen ruimte aan de oppositie. Er is een paar maanden geleden ook nog een demonstratie. Er ontzettend veel mensen opgepakt. Een, een vredelievende, rustige demonstratie. Veel mensen opgepakt. Daarom wil ik die politiek gevangenen ook bezoeken om ze daarmee te steunen en ook te laten zien aan het regime... dat wij daar uh, vanuit hier het absoluut niet mee eens zijn. Nou, dus de, de politiek die, die zich toch zorgen maakt. Jij zei net, het is een jonge democratie. Ja, het is een jonge democratie. Je moet wel Ik praat het niet goed, hè, in tegendeel. Ik heb het ook niet uh, onderzocht. Maar je moet wel begrijpen dat, dat het land is nog maar twintig jaar oud. Ze hebben jarenlang onder de Sovjet-Unie moeten lijden. Uh, mensen zijn ook, waren ook niet gewend om zelf te denken, want er werd voor je gedacht... Zij zeggen zelf ook, ik heb een aantal mensen daar gesproken... van nou ja, het is nog niet optima forma zoals het bij ons aan toe gaat. Maar we streven er wel naar. Dus ik vind dat ze die kans ook moeten grijpen. En ik vind ook dat ze, en dat zie je ook in andere landen... zoals... zoals ik ben ik kom veel in Moldavië... dat ze ook geholpen worden door mensen vanuit de Europese Unie... van hoe doe je dat nou? Hoe, want hoe, hoe? ze willen wel, zegt u. Ik heb wel het idee dat ze echt mm -hmm. willen. En ze zeggen zelf ook wel van ja, wij maken heus nog wel fouten. Ja. Uh, dus ik, ik, ik voel dat ze een beetje gevangen zitten... tussen, tussen die, de ene tijd die Sovjet-periode en anderzijds... want daar gebeurde dit soort dingen nog veel meer. Nu kunnen mensen vrij praten, vrij op straat lopen. En dat ze aan de ene andere kant ook die jonge democratie willen zijn... En dat daar nog wel een spanningsveld tussen zit. Ja, bijvoorbeeld een ander spanningsveld is de godsdienstvrijheid. Hè? Dus ze scoren vrij slecht als het gaat bijvoorbeeld op de lijst van die open doors elke jaar opstelt. van landen waar uh, christenen ook vrijheid hebben. Ja, maar dat, dat vind ik dus heel, een hele opmerkelijke. Want wat ik daar gezien heb. Het is een moslimland. Uh, 98% van de mensen is geloof ik moslim. Maar ik stond in, op een gegeven moment in een, in een straal van een paar kilometer om me heen. waar ik een moskee zag. waar ik een synagoge zag en waar ik een christelijke kerk zag. Oh ja. En ik heb met die mensen gesproken. Ik heb met die christenen gesproken, met die joden gesproken... met de moslims gesproken. En dat gaat daar juist hartstikke goed. Daar zijn ze juist zo heel erg trots op dat het zo goed gaat. Dus ik, ik weet misschien dat... Ik weet niet waar dit rapport vandaan komt. Dat is een jaarlijkse lijst die opgesteld wordt voor landen... waar christenen het moeilijk hebben. Ja. Korea staat altijd op één, zoals je ja, weet. Maar... maar ik geloof dat... Uh, uh, als bent, Jan op 25 staat. Ja, nou, ik ben in een christelijke kerk geweest en ik heb met die mensen gesproken. En er waren helemaal niet mensen die met ons meekeken. En ze hebben ook allemaal kruisen in die kerk... en alles wat wij hier in Nederland gewend zijn... En dat stond daar. Ik bedoel, ja. die, die mensen hadden ook helemaal niet zo van. Nou, nu hebben we een journalist of iemand die er iets over kan vertellen. En we, kunnen we ons beklag doen? Integendeel, daar zijn ze juist heel erg trots op. Dat het een land is wat heel tolerant is. Ja. En heel daar heel tolerant met die godsdiensten omgaat. Misschien is het ook wel zo dat het juist van moslim-christen worden. dat dat een, een groot probleem is in zo'n land. Ja, maar als ik dan bijvoorbeeld. Dat, het zijn niet allemaal beleidende moslims. Ik bedoel, ik heb mm. daar misschien in die weektijd twee hoofddoekjes gezien. Ja. En er stond uh, ook een standbeeld. Ja, er staat een standbeeld in Baku. Een heel groot standbeeld. En dat, daar zijn ze ook heel erg trots op. En dat is een vrouw die haar hoofddoek afdoet. Zo'n dus soort bevrijding van de hoofddoek. En uh, ja, dat staat er dan midden in zo'n stad. En dan, ja. daar werd ik uh, op gewezen: van. kijk, dat is. Dus ze hebben wel een, een, moderne, uh, uh, islam. een moderne islam. Ze zijn uh, met, heel uh, westers georiënteerd. Heel erg westers georiënteerd. Daar willen ze ook graag bij horen. En, uh, maar goed, dan moeten ze ook die aanpassingen doen. Als het gaat om een volwaardige democratie, dan zullen ze er ook naar moeten streven. Het feit dat nou dat zo'n festival daar wordt gehouden. en dat er dus ook heel veel mensen kijken naar zo'n land. Heeft, ja. Wat voor een invloed heeft dat, denk je? Nou ja, daar gaan ze best wel ontspannen mee om. Uh, ik, ik sprak onlangs iemand die daar af en toe naartoe gaat en die zei van nou ja al die journalisten zijn welkom en uh, er wordt, ze worden niet vastgeketend aan iemand van uh, een inwoner van Azerbeidzjan. Ze mogen vrij hun, hun. Dus we zullen het zien wat daar gaat gebeuren. Dat is voor hun ook heel erg spannend, want je moet maar wel een visum hebben. Uh, dus daar maar komen nu mag ze, je er gewoon in. Da, nou ja, je hebt ook wel een visum nodig, maar ah, ja. iedereen kan erin. Ja. Dus iedere journalist, of nou, de volksganis, of de telegraaf, of van welke krant dan ook, die kan naar Azerbeidzjan en kan er een reportage maken. Dat ja. ga jij wel een goed zeggen. Nou, ik denk dat het verschil tussen zo'n onderzoek enerzijds en uh, uw ervaring anderzijds misschien wel verklaard moet worden door echt lokale verschillen. Dus je ziet vaak in dit soort landen, waar veel rijkdom zit, vooral door olie... dat de hoofdsteden betrekkelijk modern zijn en dat je echt denkt van ik ben hier gewoon in het westen. Maar doorgaans gaan olie en democratie heel slecht samen. Grote, Geen goede combinatie. Nee, dat veroorzaakt hele grote inkomensongelijkheid eigenlijk en macht die gaat naar de top. En um, ja, heersers hoeven eigenlijk hun macht niet meer te legitimeren door belasting te, betalen, te laten betalen en dergelijke. Um, omdat ze al geld hebben via een andere inkomstenbron. Dus je ziet eigenlijk in bijna alle landen die echt veel olie hebben... en veel van die Chavez en dat soort voorbeelden... gaat slecht samen. Ja. Dus uh, Jan, misschien was je ook op het blijft. platteland? Ja, ik ben ook naar, naar, naar uh, uh, Cuba geweest. Ik ben naar Gabala geweest. Ik ben naar uh, Lehish geweest, als ik het goed uitspreek. Dat is echt een middeleeuws dorpje waar je nog de kopersmit hebt en je moet <tus> allemaal maar op. Het kan goed zijn. Ik bedoel, mm -hmm. nogmaals, ik heb me niet verdiept in, in, in wat er is. Vergeet maar wat ook... was jouw beeld in dat soort plaatsen? Ja, gewoon vredig en, en leuk. En mensen stonden ons te woord en waren vriendelijk. En we konden overal, overal waar we kwamen... moesten we mee naar binnen en mee eten... En... Ja, op een ik denk het... dat je gaat verhuizen. Nee, ja, nee, ik, ik, ik vond het een openbaring. Vergeet niet, het land is nog wel steeds in oorlog met Armenië. Armenië heeft daar een, een stuk grond in gepikt omdat dat uh, uh, veel olie zat. Ik bedoel, het is wel vijand nummer 1 in Azerbeidzjan, is Armenië. Ja, maar wat merk je daarvan? Nou, dat ze daar toch wel heel erg bitter over praten. Ja, ja. Want ze hebben natuurlijk wel wat behoorlijk voor hun kiezen gehad. Ook rond 1918. Er is een massagraf opgegraven in Cuba van zo'n zo 600 à 800 doden die daar zijn omgebracht door de Armeniërs. Uh, spijkers erbij, die waren door de schedels van de kinderen geslagen. Dat hebben ze toevallig ontdekt omdat ze bezig waren... met, de, met, met het aanleggen van een voetbalveld. En toen zijn ze erop gestuurd. Daar wordt nu ook een museum voor ingericht. Uh, natuurlijk, in 1990, de Russen die in Baku ook honderden mensen hebben omgebracht. Ze gaan wel heel erg uh, met respect om met hun doden, daar heb je... Hele uh, grote vuren en, en monumenten en, en graven. Die worden iedere dag opgepoetst. Mm. Uh, en ja, dat conflict met Armenië is er nog steeds. Er is een stukje. Uh, Azerbeidzjan, dat kun je alleen maar via Iran, Iran binnenkomen. Dat kan niet via uh, uh, uh, andere landen. Dus ja, die, dat spanningsveld is nou. Zij willen het graag, zeggen ze, uh, op een vreedzaam manier oplossen. Maar dat moet toch wel worden opgelost. Ja, ja, ja. Um, ga je er naartoe op vakantie, denk je ooit? Ik denk dat ik echt nog een keer terug ga naar Gabala. Het, het was zo mooi, die ongerepte natuur. Beschrijf eens, paarden, wat zag je? Ja, <laughs> een soort, soort heel veel bossen, bergen, sneeuw, watervallen. Zwitserland. Paarden, ja, een soort Zwitserland. En, maar dan en, zonder Zwitsers. En dan, ja, ja. En, uh, zonder Zwitsers. Maar met mooie resorts. Uh, het lijkt me of ik nu heel veel reclame voor dat land ja. ook te maken. Maar dat is het was het, nee, helemaal niet. Maar dat, dat is wat ik heb gezien. En, en uh, nou ja, dat, dat, dat vond ik best wel een groot verschil met Baku. Wat een hele drukke stad is. Waar politieauto's nog met, met luidsprekers erop je van de straat schreven. Zeg maar. dat is nog, ze hebben geen sirenes daar zo. Dus dat is wel een heel groot verschil. Ja. Wanneer kunnen we je documentaire zien? Uh, zondagavond om 7 uur op Nederland 2. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. The pace, trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away. Wanna I mean make.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 Deels van Nora Jones. Met rust. De, uh, ik ga helemaal mezelf spreken. Met historicus Rutger Bregman stappen we vandaag in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Rutger, naar welk jaar keren wij terug? 1970. En waarom dat jaar, Rutger? 1970 was aan het begin in januari, waren er uh, de eerste besprekingen begonnen tussen de PvdA, D60 en de PPR die toen nog bestond, uh, om tot een progressieve volkspartij te komen. Er ja, was een ge gevoel van een grote versplintering in het politieke landschap en het idee was van we moeten in een nieuwe grote progressieve volkspartij. En dat is bijna gelukt. En wat is het parallel met nu? Waarom wil jij ze nog naar dat jaar? Nou... Eigenlijk zitten we nu ook in een periode van uh, politieke versplintering. Veel kleine partijtjes. Um, dat is eigenlijk ook een echt typisch Nederlandse traditie. Dat we uh, allerlei kleine partijtjes hebben die nauwelijks van elkaar verschillen. Maar daar doen we toch heel moeilijk voor over. Dat ja, is want het, iedereen zegt het is iets van nu. Maar het was dus 40 jaar geleden ook al gangbaar. Nee, precies ja. En um, toen was er een idee van we moeten dat gaan oplossen. Door uh, in ieder geval op links op een nieuw blok te komen. Even later kwam het CDA natuurlijk ook met een... Uh, met een fusie. En um, dat zijn eigenlijk dingen die altijd gebeuren... als er enerzijds electorale achteruitgang is. Dus je, je merkt dat je steeds minder stemmen krijgt. En als je als partij in een ideologische crisis verzandt. Dus je weet eigenlijk niet meer zo goed waar je voor staat. Nou, laten er nou net twee partijen zijn momenteel... Die, uh, in precies dat schuitje zitten van electorale uitgang, euh, achteruitgang... en een ideologische crisis, PvdA en CDA. Dus volgens mij is het aardig om eens, uh, weer eens die discussies op te rakelen. Van hoe kunnen we weer komen tot nieuwe werkbare blokken die gaan, uh, gaan regeren? Nou, heb ik heb nog één vraag. Waarom ging het toen niet door in 1970? Wat ging er mis op het laatste nou, moment? Het ging weer te goed met de PvdA eigenlijk. Dat was het probleem. Die wonnen daarna weer bij verkiezingen. En uh, ja, dus hier speel, spelen ook wel echt persoonlijke factoren een rol. Dus DNL was tegen... En uh, dat was toch wel een scherpslijper. Die wou echt dat die sociaal-democratische traditie behouden bleef. En uh, misschien ook weer dat stukje narcisme van het kleinste verschil. Hè? Heel erg let op die kleine verschilletjes die, uh, die de boel verdelen. En niet kijken naar hoe je samen tot een nieuwe politieke samenwerking kan komen. En dat is eigenlijk een heel oud probleem bij links. Hè? Dat links, die hebben wel heel veel ideeën, maar die worden het er nooit over eens. Welke Voor de de de het Ik voelde er iets al binnenkomen. <laughs> En nog even wat, we zitten nu midden in de lijsttrekkersverkiezingen... Um, van momenteel CDA GroenLinks. De strijd die wordt in het, in, in het openbaar, in de media uitgevochten. Mm -hmm. um, wanneer is dat eigenlijk begonnen? Volgens mij is dat een betrekkelijk modern fenomeen. Um, van uh, echt mensen die tegenover elkaar gaan staan. Uh, de PvdA kwam ermee met de Houten en dergelijke. Dus dat, dat, zag je, dat zag je toen nog niet. Maar het, het, het, uh, het gaat natuurlijk wel terug op eenzelfde behoefte. Namelijk een behoefte van er moet weer wat te kiezen zijn. Er moet meer polarisatie zijn eigenlijk. Er moeten duidelijke keuzes tegenover elkaar staan. Ja. En dat was, dat was toen natuurlijk ook een, een behoefte daaraan. Het gevaar natuurlijk wel met lijsttrekkerskiezingen... is dat het op een gegeven moment een cosmetische keuze gaat worden. Van het ene poppetje en het andere poppetje. En dat is het grote probleem dan met het CDA, denk ik. Ik, zat dat, ik zag dat debat bij uh, Pauw en Witteman... en ik heb nog nooit zo'n intense worsteling gezien... om tot een verschil van mening te komen. <lacht> een mogelijk verschil waar ze een klein beetje... Ik geloof dat kernenergie op een gegeven moment iets was... waar Henk Bleker dan een net iets andere mening over had. Ja, alsof kernenergie ook maar een klein beetje een thema is momenteel. Dus ja, dat is volgens mij een typisch probleem met de Nederlandse politiek. Is dat het lijkt allemaal veel te veel op elkaar. Het gaat over een procentje koopkracht hier of daar, een immigrantenquotum of zo. Maar echte, duidelijke tegenstellingen, zodat de kiezer wat te kiezen heeft, die zijn heel, heel zeldzaam. Maar het werkt wel, bijvoorbeeld bij de PvdA waren er iets duidelijkere keuzes. Je kon je een beetje kiezen tussen het oude socialisme van Samson en het wat progressievere van bijvoorbeeld iemand als van Dam. En nou, toen vond ik uh, wel prettig om te zien dat er eindelijk eens een keer wat te kiezen was. En dat, dat, uh, dat de achterband kon kiezen van dit is de koers waar we naartoe willen gaan. En ook electoraal werkt het fantastisch. Hè? Ik bedoel, het is wat mij betreft een wanvertoning, die hele lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA. Maar ze krijgen er toch nog ja. zetels voor. Dus... Jan Slachter, jij bent wel een beetje, hebt wel een beetje CDA-sympathieën, toch? Ja, nou, ik, ik ben lid van het CDA. Okay. Dus, uh, dat, dat en hoe kijk je naar die, of, uh, naar die verkiezingen? Ja, toch een beetje gevalletje armoe. je armoe? Ja, ik, ik bedoel, als ik dat dan zo zie, dan denk ik ook, jongens, ja... Vanwege de kandidaat? Of van, ja, ja, gewoon, inderdaad, wat, wat, wat, wat, wat je net zei, er zit bijna geen verschil in. En de een probeert, probeert nog heel erg aardig te zijn voor elkaar. Inderdaad, bij de Partij van de Arbeid viel er nog wat te kiezen. Inderdaad, ja. Som, Som en en Van Dam. Heb ja, die... jij al gestemd eigenlijk? Ik heb nog niet gestemd. En wie wordt het? Ja, ik denk toch wel dat het Buma wordt. Ja. Hm. Ja. Maar is het ook niet het probleem van een middenpartij? Je bent midden, dus je bent Absolute. allemaal midden. Dus ja, het is uh, eigenlijk in de ja, aan de maar De aan vraag de... is of je het zo wil organiseren. Weet je wel, kom dan met misschien drie, maar zes. Dat vind ik dan ook weer zoiets van... Weet je, wel, je kunt bijna geen debat voeren met zes mensen... in een uur of in vijftig minuten tijd. En ik bedoel, ja, ik, ben, ik wil ook niet weer terug naar de tijd van, van de jaren zeventig. Dat bedoel, de NL was gewoon uh, weer de nieuwe fractieleider en de partijleider... Uh, dat wat te kiezen valt, vind ik prima, maar ik vind dit ook niet echt. Uh, uh, ja, waar, waar ik nog je Je mist vond. het uh, charisma met die mensen. Ja, ja en ja. ook de discussie. Nou, maar volgens mij is het een oud probleem. Dat zie je bij elke, elke partij eigenlijk. Het is een oud probleem natuurlijk van de christendemocraten... Is dat ze eigenlijk niet echt een ideologische traditie maar hebben. Maar ze kunnen, Hendrik, Hendrik, ze kunnen altijd komt... doorbuigen naar of naar links of naar rechts. En dat is ja, een beetje vertroebelend altijd in de politiek. Omdat als je het CDA stemt, je weet nooit wat je krijgt. Nee, maar de meneer Hendricks verlang het verleden, volgens mij. U komt uit, CD, uit Limburg, CDA-bolwerk ja. natuurlijk... maar ja. heel erg verloren aan de PVV bij de afgelopen verkiezingen. Klopt. Ja. En dat, dat, dat, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, PVV is absoluut niet mijn partij. CDA ook niet. Maar snap je <hij> dat daarover? Nee, nee, ik, ik, ik, ik stem eigenlijk veel meer uit het principe. Ik stem niet zozeer op de mensen. Dat is één ding. Ander ding, wat ik eigenlijk mis... Dat is inderdaad die, die, die tijds 70, 80 jaren Lubbers, Denel, Kok, Denel. Die, die mensen hadden echt charisma. Of, of pin voor om maar iets te noemen. En dat mis je echt. Dat en nou, Nu nou is het allemaal heel plat en vlak. En, nou, die mensen die, die waren het ook in zijn. staat om echt een, een volk meer te vormen. Kijk, wat we tegenwoordig hebben. Is of een soort zijn we van... gewoon niet meer zo vormbaar? Nou, ik denk dat we nog hartstikke vormbaar zijn. Misschien kneedbaarder zelfs dan ooit. Maar wat, wat we nu hebben is een soort van eigenlijk de politiek van de consument. Hè. Er wordt naar een opiniepeiling gekeken. En Dan denk ik, nou, wat wil de kiezer precies? Nou, dat leveren we gewoon als politici. Terwijl bijvoorbeeld iemand als Fortuin, maar ook iemand als DNL, die had zoiets. weet je, het Steve Jobs idee, hè? Ik bepaal zelf wel wat de consument gaat kopen. Ik bepaal zelf wel wat ik ga zeggen. En ik zorg ervoor dat zij het met me eens zullen zijn. Hoe kan ja, dat, dat dan, dan? dat even... het er toen wel was en nu niet? Ik bedoel. Ja, dat diepe is een zucht. Hele... <laughs> hele dat is een antwoord van, van jou, Rutger. Ja. ja, dat heeft met allerlei dingen te maken als het oh. is de snelheid van, van de media. Misschien is het ook iets van die mensen die komen en gaan. Ik bedoel, uh, ja, het misschien is het ook voor het op, CDA wel goed ja, geweest kijk. als er iemand uh, bij was geweest van, van bij die zes van iemand die tegen het gedo akkoord was geweest. Nu zijn ze allemaal voor geweest. dus het is toch een beetje. Had jij daar dan op gestemd? denk ik wel, ja. Dus had, had, had meneer Kopjean er misschien bij ja, moeten zitten? Misschien wel, ja. ja. Dan was het duidelijk geweest. Ja. Nou, misschien had Kopjean toch ook net iets meer ruggengraat moeten tonen. Want het is natuurlijk wel de trotse dissident. Maar een echte dissident is nooit geweest. Nee, dat had je net moeten zeggen. Ja, dat moest te Maar vergeet niet, het is natuurlijk ook wel een hele lastige geweest voor hen. Je zit er als ja. twee dissidenten in zo'n partij. Constant die drukken je nek. Uh, en ik denk best wel dat hij achter uh, de, de, de vergaderdeur... toch wat dingen ja, voor elkaar heeft gekregen. Ja. Daar ja. ben ik wel van overtuigd. En dat is natuurlijk ook... We hebben het altijd over het CDA. Maar het VVD is ook vrolijk meegegaan met die gedoogconstructie. Bedoel maar. En, um, ja, dat komt natuurlijk omdat iedereen die worsteling ziet... hoe moeilijk ze het ermee hebben. En ja, het komt heel snel huichelachtig over... als je dan een beetje zit te schipperen tussen de politieke praktijk... en de idealen en dergelijke. Ja, en volgens mij moet je dan uh, eerst eens goed gaan nadenken... van waarom zit ik eigenlijk überhaupt in de politiek. Okay. Je moet eerst met de idealen komen, denk ik. Goed, eerst met de idealen. Maar wij gaan eerst naar de dichter. En dat is vandaag Rickard, Rickard Zuiderveld. Goedemiddag, Rickard. Dag Helfsbeth. Leuk dat je er weer bent. Wij ja, we gaan, gaan graag naar je luisteren. Ja, het heeft deze keer niet zo heel veel diepgang. Oh jammer. Dat ben je van mij gewend, ja. maar dat komt misschien wel door het CDA. Oh. Het, uh, het heet Heilig Gras. Het Heilig Gras wordt uitgerold naar Polen, waar straks de godenzonen zullen staan. Ons elftal, dat haast niemand kloppen kan. En hier in Zeeland waakt Ad Er gaat een zangeres naar Azerbeidzaan, verkleed als een verjaardagsindiaan. Wie weet hoe ver zij het daar nog schoppen kan. En hier in Zeeland waakt ad-Koppenjan. Ik snap het al: het gras komt uit de polder, die strakjes onder water komt te staan. Geen Hansje brinkers die het stoppen kan. En hier in Zeeland zwemt ad-Koppenjan. Nu hoor ik de verslaggever al roepen, die daar het kampioenschap mag verslaan. Daar komen me meestal flauwe moppen van. Rennen Dirk, het van Percy, Koppenjan! Dankjewel Rickert. We zitten hem op de website. Ja, Dit is de dag. Dag, dag Rikard. Dag, dag Jan. We bedanken onze gasten. Jan Slachter... van wie zaterdag een documentaire over Azerbeidzjan wordt uitgezonden zondag. bij omroep Max. Oh, zondag. Goed dat je het zegt. En Erik Hendricks van Hendriks Gas uit Limburg en Rutger Brechtman.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 E.ON levert niet alleen energie aan bedrijven... maar steekt vooral veel energie in de zakelijke relatie. Met E.ON kunt u zaken doen. Kies energie van E.ON. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. Dit is Radio 1.